7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Onwetendheid Hillen over Marina-affaire irriteert de Kamer. Libisch luchtruim in de gaten gehouden door NAVO-radarvliegtuigen... en 2,5-man-acteur Charlie Sheen op staande voet ontslagen. <hazien> De SP en de PvdA willen een debat met minister Hillen over misstanden bij een onderdeel van de marine in Den Helder. De minister schreef gisteren aan de Kamer dat hij onaangenaam verrast is door laakbare handelingen bij het marineonderdeel. De Volksrand berichtte zaterdag dat er sprake is van zelfverrijking, diefstal en intimidatie door leidinggevenden. De SP is verontwaardigd. Hillen blijkt door zijn ambtenaren niet te zijn ingelicht... terwijl de zaak al twee jaar speelt. SP-Kamerlid Van Dijk noemt het zeer ernstig... dat Hillen daardoor de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd. De PvdA zegt verbaasd te zijn dat de minister de krant nodig heeft... om te horen hoe het gaat binnen zijn organisatie. De PVV spreekt van een doofpot affaire. Landelijk verkeersofficier Co. Spee is tegen de verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km per uur. In een blad van het OM zegt Spee dat er meer verkeersslachtoffers zullen komen, dat de doorstroming vermindert en dat het milieu zwaarder wordt belast. Het kabinet wil de maximumsnelheid op het aantal snelwegen naar 130 verhogen. Op de afsluitdijk mag sinds vorige week al 130 worden gereden, bewijzen van proef. De Tweede Kamer praat woensdag met verkeersminister Schultz van Hagen over verhoging van de maximumsnelheid. AWACS radarvliegtuigen van de NAVO controleren nu permanent het luchtruim boven Libië. Dat gebeurt om een beter beeld te krijgen van de situatie in het land, zei de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, daalder. Volgens hem worden er ook voorbereidingen getroffen voor onder meer de instelling van een vliegverbod. Verschillende landen hebben daarbij de Verenigde Naties op aangedrongen... waaronder de NAVO-leden Groot-Brittannië en Frankrijk. Of zo'n vliegverbod er komt is twijfelachtig. Rusland zegt dat het zo'n besluit in de VN-veiligheidsraad zal blokkeren. Bovendien moet volgens de Amerikaanse ambassadeur Daalder... niet te veel worden verwacht van een vliegverbod. Dat heeft weinig effect tegen de laagvliegende helikopters... die worden gebruikt door Gaddafi-getrouwe troepen. De Amerikaanse militaire rechtbank op Guantanamo Bay... gaat toch weer terreurzaken in behandeling nemen. Twee jaar geleden werd de behandeling van nieuwe zaken... door president Obama stopgezet... omdat terreurverdachten op de basis in Cuba... geen eerlijk proces zouden krijgen. Obama wilde hun zaken door gewone rechtbanken... in de Verenigde Staten laten behandelen. En Guantanamo sluiten. Maar de republikeinen in het congres werkten daar niet aan mee. En daarom worden de rechtszaken hervat op Guantanamo. De positie van de 172 verdachten daar is wel iets verbeterd. Zo mag in de rechtszaal geen gebruik meer worden gemaakt van afgedwongen bekentenissen. Obama blijft zich overigens inzetten voor uiteindelijke sluiting van Guantanamo. De stemmen die bij de Provinciale Statenverkiezingen in Flevoland zijn uitgebracht, moeten worden herteld. Dat vindt de VVD in de provincie, na bestudering van de einduitslag. Het blijkt dat er 80 stemmen meer zijn uitgebracht dan er stempassen zijn ingeleverd.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 De omstreden president Bakbo van Ivoorkust heeft de cacaohandel genationaliseerd. Cacaoproducten kunnen, kunnen voortaan alleen nog zaken doen via de staat. Bakbo weigert nog steeds de macht over te dragen aan zijn tegenstrever Watara, Volgens de internationale gemeenschap de winnaar van de presidentsverkiezingen van november. Door die weigering zijn er allerlei financiële sancties van kracht tegen Bakbo. Mogelijk wilde hij die omzeilen door de cacao-inkomsten rechtstreeks in zijn zakken te laten vloeien. Ivoorkust is de grootste cacao ter wereld. Door de crisis in het land is de prijs van cacao gestegen. De Amerikaanse acteur Charlie Sheen, hoofdrolspeler... in de succesvolle comedyserie Two and a Half Men... is op staande voet ontslagen. Productiemaatschappij Warner Brothers voert als reden aan de uitlatingen... het gedrag en de toestand van Sheen... die niet alleen in de serie nauwelijks een glas of een vrouw... aan zich voorbij kan laten gaan, maar ook in het echt. De acteur kwam vorig jaar al in het nieuws door incidenten met drugs en alcohol. In januari werden de opnames van 2,5 and a Half Men stilgelegd... omdat Sheen een ontwenningskuur zou ondergaan. En eind vorige maand werd de rest van het seizoen geschrapt... nadat hij de producent van de show had beledigd. Sindsdien kwam Sheen alleen nog in het nieuws door een serie interviews... waarin hij volgens velen louter Wartaal uitsloeg. Dan het weer nog. Eerst nog koud, later zonnig. Middagtemperatuur van 6 graden op de Wadden tot 10 in Limburg. Vanaf morgen overwegend bewolkt, af en toe regen en veel wind. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Het is een minder drukke ochtendspits, slechts 7 files, goed voor 25 kilometer. Het zijn geen opvallende files, wel is de A5, richting Haarlem, afgesloten... tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. Vanmorgen vroeg is daar een busje met een aanhanger over de kop gegaan. En volgens Rijkswaterstaat blijft de A5 tot na de ochtendspits dicht. Overweegt u weer te gaan beleggen, maar aarzelt u nog?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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Een goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Verslaggever Hans-Jaap Melissen zag gisteren de bommen uit de lucht vallen. Bij de Libische stad Ras Lanouf. Straks zijn verslag. We gaan eerst naar minister Hille van Defensie, want die heeft een probleem op zijn ministerie. De minister heeft moeten toegeven dat bij een marineonderdeel in Den Helder sprake was van wantoestanden. En eerder nog, zei de minister, dat daar niks aan de hand was. En toen wisten zijn ambtenaren er al van. En dan, Wilco Boom in Den Haag, heb je als minister inderdaad een probleem, hè? Ja, dat klopt. Uh, vooral omdat het uh, niet om kleinigheden gaat. Het gaat om een hele waslijst aan misdragingen, strafbare feiten, zoals diefstal, zelfverrijking pesterijen van personeel, onder andere in de richting van klokkenluiders. Ja, en dat speelde zich af bij een marine onderdeel in Den Helder. En het, ja, het grote probleem van Hill, Hille is nu inderdaad... dat hij um, in de Kamer heeft gezegd dat er uh, niks aan de hand was... terwijl het wel het geval bleek te zijn. En hij dus door zijn topambtenaren verkeerd was geïnformeerd... want die hadden het hem niet verteld. Mm, en dus heeft hij daardoor de waarheid niet kunnen spreken tegen de Kamer? Dat lijkt mij een politieke doodzonde, Wilco. Ja, in de theorie is dat het ook. En daarom is dit ook een uitglijer voor de minister. Hij heeft op 1 februari in een debat over een andere vergelijkbare kwestie... die zich had afgespeeld op een kazerne in Den Haag... gezegd dat het om een incident ging, dat er geen andere gevallen waren... en dat hij daar ook nog navraag naar had gedaan. Ja, en nu blijkt dat dus wel zo te zijn. De Volkskrant kwam hier zaterdag over met een onthulling. Hille erkent nu zijn fout met zoveel woorden. Zegt dat hij onaangenaam verrast is dat deze zaak via de kranten naar buiten is gekomen... en dat het zich heeft voorgedaan... En hij kondigt maatregelen aan om herhaling te voorkomen. Hij heeft onder andere aangifte laten doen van integriteitsschendingen. En er is onmiddellijk uh, een van de betrokken leidinggevenden overgeplaatst. De andere betrokkenen had al een andere functie. En er komt ook nog een extern uh, onderzoek door een deskundige. Ja, dit soort verkeerd informeren, dat valt natuurlijk heel slecht in de Tweede Kamer. Hoe reageren de partijen? Ja, uh, inderdaad, heel erg boos. Uh, en dan gaat het in de eerste plaats om de ernst van de zaak. De Tweede Kamer vindt het buitengewoon zorg, zorgwekkend dat er in die mate sprake was van, van wanbeheer en onregelmatigheden bij dat marine onderdeel. Maar dat de minister van niks wist en daardoor de Kamer onjuist informeren, dat valt ook heel erg slecht. En logischerwijs vooral bij de oppositie. Luister maar even naar Jasper van Dijk van de SP en Angeline Eysink van de Partij van de Arbeid. Nou, ik vind het erg dat de minister blijkbaar niet goed uh, door zijn eigen mensen is geïnformeerd. Daar moet ik van uitgaan. Dat is wat hij zelf beweert. Hij, hij zegt onaangenaam verrast te zijn. En hij heeft daardoor de Kamer onvolledig en onjuist geïnformeerd. Hele moet schoon schip maken. Want anders zou ik zeggen, is het vertrouwen in zijn organisatie en in hem gewoon heel, heel moeizaam. Als je de Kamer meldt dat je een navraag in de organisatie gedaan hebt... en blijkbaar niet de waarheid op tafel krijgt... maar dat via de volkskrant van zaterdag moet lezen. Nou, daar dus zou ik als minister toch heel erg mijn wenkbouw behouden Ja, de oppositiepartijen heel erg kritisch dus over wat er gebeurd is. Maar hetzelfde geldt eigenlijk voor regeringspartij VVD en gedogenpartner PVV. De VVD noemt de kwestie zorgelijk en dringt aan op een cultuuromslag bij Defensie... En de Partij voor de Vrijheid die spreekt van een doofpot en vraagt om keihard optreden van Hille. Nou, vandaag in de Tweede Kamer zal de oppositie in elk geval om een debat vragen en die willen dat al deze week houden. Zou de minister, minister Hille dan nog um, ja, in een gevarenzone kunnen komen? Dat denk ik eigenlijk niet. Uh, al was het maar omdat Hille nu erkent dat hij niet op de hoogte was, de Kamer verkeerd heeft geïnformeerd en ook maatregelen neemt om uh, een herhaling te voorkomen. Dat is een signaal zowel in de richting van het departement, van het personeel... om te laten zien dat hij dit niet pikt, dat hij voortaan wel dit soort dingen wil weten... en het is ook een signaal in de richting van de Kamer... dat hij het gebeurde wel degelijk serieus neemt. En daarmee zal hij zeker, daarmee zal zeker voor de regeringspartijen de kou even uit de lucht zijn... maar hele raakt natuurlijk wel beschadigd. Hij verliest politiek krediet, terwijl hij dat juist eigenlijk nodig heeft... al was het maar omdat hij voor een miljard moet gaan bezuinigen... En hij zit ook nog met de problemen rondom de militairen in Libië... die vastzitten daar, de Nederlandse militairen. Dus voor de minister is het buitengewoon vervelend. Ja, nou, daar kan ik me veel bij voorstellen. Wilco Boom, dankjewel. Wij praten hier trouwens nog verder over. Naar nou, achter, dat doen we met de militaire vakbonden. Ras Lanouf, Libië. Want daar gaan we nu naartoe. Dat is gisteren aangevallen vanuit de lucht. Dit is inmiddels de frontlinie in de strijd tussen de opstandelingen... die westwaarts willen oprukken... en de troepen van Gaddafi die dat proberen tegen te houden. Stadje is belangrijk vanwege een olieraffinaderij en andere olieinstallaties. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep, verslaggever... reed precies de hoogte van die oliehaven... toen enkele honderd meters voor hem de bommen vielen. Shit. Nou, er komt een...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 Het is een mix van wegscheurende auto's uit Rastanoev en, uh, en schieten. Dit is de frontlinie nu. Maar ja, dit is wel erg dichtbij. Vindt hij ook wel, deze meneer, een rebel met een raketwerper in zijn hand? Ja. Ja. Hij is niet afraid. ben niet bang. Moet jij naar een rebel nooit vragen? God is met ons. Maar... Kunt u uh, Rastanouf verdedigen of gaat uh, Gaddafi straks de stad hier innemen? Akid. Ja. Sure. Nee, wij kunnen het verdedigen. Bent u nu eigenlijk misschien te snel naar voren gegaan? Want u hield een plaatsje wat en daar bent u alweer uit verdreven. Wij komen met kalashnikovs en dat soort wapens. En een beetje lucht afweeggeschud. Maar de andere partij komt met veel zwaardere wapens. Maar ja, hoe, gaat u, hoe gaat u dat dan oplossen? Want hoe moet het dan verder? Geen buitenlandse troepen, althans niet op de grond, maar een no-fly zone, dat zou mooi zijn, want dan kan die zijn vliegtuigen niet meer inzetten. Ze hebben net, beweren net ook een vliegtuig neergehaald, dat is de dag tevoren ook gebeurd, dus het hoeft niet uh, onwaar te zijn. Ja, het vliegtuig zag ik net keren hoog in de lucht, ten eerste... Het durft niet zo laag te vliegen en kan daardoor ook slechter mikken... omdat dus ja, de mensen met het luchtafweergeschut die hier op pick-ups uh, klaarstaan... toch ook al succesvol zijn geweest. Eerder dus al door een man die... op de eerste dag dat hij dat ding mocht bedienen, een vliegtuig neerhaalde. En no, no, no, no, no. you're not afraid also, hè? Hey? No, am not. You saw the bomb drop and then you just stand uh, no, there. No, so do. Mijn chauffeur blijft verbazingwekkend no, uh, rustig. Hij zult helemaal niet kwellen van hij is niet vreemd. Als ik bang was, had ik hier niet heen moeten komen, zeg, mijn chauffeur. Ik ben ook met de rebellen. We hebben zijn allemaal verenigd in onze wens dat Gaddafi verdwijnt. But really? Gaddafi has stayed with us 42 years. It's enough. Kijk nog even voordat wij nu om gaan keren naar. Uh, het oliecomplex ligt er verlaten bij. Geen vlammen, geen rook uit de schoorstenen. Messik Osar! Osar! En mensen in Benjawat die nee tegen Gaddafi zeiden, die zijn doodgeschoten. En anderen zijn het stadje ontvlucht. Die hebben allemaal zien rijden, die kwamen ons tegemoet. En ook Rastanouf is leeg. Mensen vluchten weg van de vallende bommen. Max, crisis of niet? Op de tuin wordt niet bezuinigd. Wordt u zo meer over. Is de verkeersinformatie Johnson-Hoka veel wegwerkzaamheden vanochtend? Hè? Zijn, uh, hebben mensen daar last van? Nou, nee, op dit moment nog niet hoor. Uh, waar ze wel last van hebben, dat is een afsluiting, Lara, de A5. Hoofdoprichting Haarland, die is afgesloten tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp. Vanmorgen vroeg is daar een busje met de Alangen over de kop gegaan. Uh, al het verkeer wordt daar omgeleid via Badhoeverdorp over de A4 en de A9. Verder nog opvallende file door een ongeluk op de A7 richting Zaandam. Dat ongeluk is gebeurd bij Permanent Noord. Er staat er drie kilo. En bij Permanent Noord is de rechterreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Minister De Jager van Financiën geeft de Nederlandse banken nog één allerlaatste kans. De banken moeten zo snel mogelijk schoon schip maken. En ze mogen geen torenhoge bonussen meer uitkeren. Doen ze dat wel, zo hoorde Peter Blok, dan zal de minister ze keihard aanpakken. De Tweede Kamer is het zat. De banken en hun bankiers hebben tot nu toe weinig geleerd van de crisis... en vervallen weer in oude fouten, zoals het uitdelen van hoge bonussen. En dat kan echt niet, vindt Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. Mijn geduld is eigenlijk op. Ik vind... Uh... Mijn redenering is deze. Kijk, ofwel het blijkt dat de banken zich keurig houden aan die vrijwillige code... nou, laten we hem dan in wetgeving omzetten... zodat ook buitenlandse banken, als de Deutsche Bank of de Royal Bank of Scotland... in Nederland actief wil worden, dan weet men... van daar mag je niet zulke hoge bonussen betalen. Um, en als men zich er niet aan houdt, dan moeten we het zeker in wet omzetten. Dus we moeten het in beide gevallen in de wet vastleggen. En die banken die zijn voor een deel met, met gemeenschapsgeld overeind gehouden. Die hebben een publieke taak, we kunnen niet zonder... Um, en dan mogen mensen goed verdienen. En als ze dan heel erg hun best doen, en het is een keer wat bijzonders, dan mogen ze voor mij met kerst ook nog best een mooie bonus krijgen. Maar niet dat je je salaris verdubbelt of verdrievoudigt met een bonus. Dat vind ik totaal buiten proportie. Ook Matthijs Huizing van de VVD heeft er genoeg van. Het is uh, wat de VVD betreft echt menens nu. Uh, met name het beloningsbeleid, dat is iets wat uh, met name in de samenleving uh, uh, continu in opspraken is. En daarmee geef je ook echt aan door het goed te doen, dat je begrepen hebt wat er fout gegaan is in het, uh, in het verleden. En dat je, dat je die boodschappen ook echt te harten neemt en nu je beleid ook aanpast. Bruno Braakhuis van GroenLinks vindt dat de banken zo snel mogelijk het vertrouwen weer moeten herstellen. En het vertrouwen moet je winnen. Vertrouwen krijg je niet. Vertrouwen moet je winnen. Zeker na een crisis, waar we de bank ook een beetje schuldig aan achten, dan, dan is het extra zaak om dat vertrouwen... Te winnen van klanten, maar ook van de politiek. We hebben echt nu zitten wachten, het afgelopen half jaar, op zichtbare en hoorbare verbeteringen. En ik heb ze nog niet gezien, of in ieder geval veel te weinig. En wat is dan het vertrouwen dat je vraagt aan burgers en aan de politiek? Dat het over een half jaar allemaal oké okay is. Ja, dat vind ik een hele lastige vraag. Maar fair is fair, we zouden ze eigenlijk nog een half jaar moeten geven. En wie weet, onder druk wordt alles vloeibaar, komt het allemaal goed. Um, maar vandaag dit waarschuwingssignaal. Nou, dit was waarschuwingssignaal nummer zoveel. Als het zich nu nog niet aantrekken... dan lopen ze echt aan binnenkort tegen regelgeving. Dat is wel duidelijk. Minister De Jager geeft de banken nog één kans, maar wel de allerlaatste. Ja, er zijn bonussen, maar die zijn wel heel erg sterk verbonden aan strenge voorwaarden. Ten eerste hebben we het principe voor gesteunde instellingen van geen winst, geen bonus. Als je geen winst hebt, dan hebben de bestuurders ook geen bonus. En de tweede is, ook heel belangrijk, is dat we een plafond hebben. Een bonusplafond voor bestuurders van een bank. Dat is maximaal 100% variabele beloning van de totale beloning. Dat is ook heel goed. En daar gaan we ook op toezien. Als blijkt dat banken zich daar niet voldoende aan houden... ja, dan zullen we toch echt met nadere maatregelen moeten komen. En die zal ik dan ook niet schuwen. Dan gaan wij flink ingrijpen. Als het echt niet uh, kan, als het niet uit te leggen is... wat er met die bonussen gebeurt, dan zullen we desnoods wettelijk moeten ingrijpen. Volgens voorzitter Staal van de Nederlandse Vereniging van Banken... zijn de banken inmiddels op de goede weg de Kamerleden overdrijven, vindt hij. De tussenrapportage laat zien dat we op de goede weg zijn. En allerlei veronderstellingen dat het nu anders toegaat met die bonussen... zijn op niets gebaseerd. Men grijpt terug op verhalen over banken in het buitenland. Dat heeft niks te maken met de situatie hier. Nederland loopt met de code voorop. Later dit jaar blijkt of de banken inderdaad minder en lagere bonussen uitdelen. Zo niet, dan schrijft minister De Jager in. Eén allerlaatste kans dus. Hoort u van Peter Blok. Tien minuten voor half acht is het. U naar het NOS Radio 1-journaal. Kom niet aan mijn tuin. Want die is heilig. Tenminste, zo lijkt het bij de meeste Nederlanders. Want één ding kunnen we wel concluderen... na de economische crisis van de afgelopen jaren. De tuinbranche heeft die recessie uitstekend doorstaan. Afgelopen jaar besteden we 4,1 miljard euro uit aan planten, potten, bloembollen, tuinmeubels. Mijn een fractie minder dan in het recordjaar 2009. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging langs bij een ja, goed gemutste kweker. We zijn hier aan het oppotten van de plantjes die komend voorjaar weer verkocht kunnen worden naar de tuincentra's toe. Dit is een soort geranium wat we hier aan het potten zijn. Nico Rijnbeek, kweker in Boskoop. Ik zag binnen een, een heel mooi lijstje liggen hè, van uh, volksnamen van planten en wetenschappelijke namen. Ik ga u even over horen. De vuurpijl. De vuurpijl, is, de Latijnse naam is Kniphovia. Een weduwe in de rouw. Dat is een veum. Roomse kamille. Dat is Melum nobile. En een pantoffelplant. Dat is een calciolaria. U bent geslaagd, hoor. Maar hoe lang zit u al in dit vak? Ik zit al 45 jaar in het vak. Ik ben met 15 jaar bij mijn vader begonnen met te werken, ja. Nou hadden we de afgelopen jaren hadden we een vreselijke economische dip. En u heeft er niks van gemerkt. Nee, dat klopt. De vaste plantenafzet is toch iets uh, wat uh, nog steeds goed doorloopt. En ik denk ook dat het komt omdat de mensen uh, graag een bloeiende plant hebben. Het is ook een... Uh, het product wat weggegeven wordt uh, op verjaardagen. Het is een product in een prijsklasse tussen de 3 en 10 euro. Mooi cadeautje. Mooi cadeautje is dat inderdaad, ja. ja. Brenda Horstra is van de tuinbranche Nederland. Elektronica, auto's, doe-het-zelf, speelgoed, juweliers. Die hebben allemaal uh, te maken gehad met enorme omzetdalingen de afgelopen jaren. En de tuinbranche die ontspringt de dans. Nou, dat komt eigenlijk omdat mensen in tijden van recessie, zo denken wij... Hè, we hebben dat ook onderzocht, is dat mensen het gezellig bij huis willen hebben... en uh, in de tuin uh, de tuin gaan aankleden. Huis en tuin is belangrijk. Dus ze zetten een streep door een, een vakantie van duizend euro... en een deel geven ze uit aan plantjes. Ja, exact. Hoewel ze daar ook wel op het laatste last minute... wel veranderingen uh, ligt ook een beetje aan het weer... Uh, maar ze geven het wel aan huis en tuin uit... In groot onderhoud zit wel een beetje de klad. Tuinafscheidingen, stenen, tuinhuisjes. Dat is het grote onderhoud, hè, vijverartikelen. Daar zien we dat we een daling hebben van een paar procent. Um, en dat zit er met name in de tuin- en tuinafscheidingen. Vorig jaar is die hele grote um, windhoos geweest in het, uh, in het voorjaar. En toen is er heel veel tuinhout uh, besteld. Dus dit jaar weer niet. Dus voor de verkoop van Schuttingen is het goed als er zo af en toe... zijn windkracht 11 opsteekt? Ja, dat heb je goed gezien. Afgelopen december zag ik heel veel mensen in de tuincentra eh, kerstspulletjes kopen. En dan denk je van nou, dat gaat goed. Maar nu zijn de echte cijfers bekend. De omzet is gedaald met 16 procent. Dit verbaast ons eh, enigszins, maar de cijfers kloppen wel. Ja, het houdt een keer op. Hè. Als je je zolder vol hebt met, met gouden ballen, met rode ballen. Nou, dat is het exact. Ik denk dat dat aan het eind van het jaar... dat mensen inderdaad hebben gezegd, we gaan niet met de trends weer mee... maar we halen uh, onze, de leuke ballen van vorig jaar weer uh, van de zolder. Internet wordt ook steeds belangrijker. 4% van alle bestedingen in de tuin gaan naar internet. Liggen tuincentra er wakker van? Nou, dat uh, heb ik nog niet gemerkt. En uh, ze beginnen dus ook zelf wel met webshops. Dus uh, het is wel een, uh, een medium waar ze rekening mee houden. U heeft zeker een hele mooie tuin. Ik heb een hele mooie tuin, ja. En ik mag gras <laughs> Ja, maar ook grasmaaien is iets wat best wel leuk is om af en toe te doen. Oh, Helemaal je nou. gedachten op niks. Ik heb er achterin nog een groot grasveld. En daar heb ik geiten in lopen, want dan hoef ik het niet constant te maaien. Ja, wat zo leuk is dat dan hier niet. Jeroen Schutheijter was dat, maakte een bijdrage. Het is zeven uh, minuten voor half acht. Egypte na de revolutie. De mensen gaan echt helemaal uit hun dak. Ze zwaaien met de vlaggen. Ze zwaaien echt met alles. Mubarak vertrokken. Hoe nu verder? Het is een enorm feest in Cairo. Hossein El-Shafei, 26 jaar, doet verslag vanuit Alexandrië. Egypte na Mubarak. Zaterdagochtend, 9 uur. Ik word wakker van een smsje. Het blijkt een bericht van de Hoge Raad van het leger. We doen een beroep op jullie, eerzame burgers, om samen met ons te werken aan een veilig thuisland. Tot 25 januari zou zo'n sms me woedend maken, zeker op een zaterdagochtend. Nu word ik er blij van en ik draai me nog even om. Want de manier waarop het leger communiceert en de verantwoordelijkheid voor een veilig land deelt met de inwoners van Egypte is geweldig. Vanaf het eerste moment dat de tanks door de straten van mijn thuisstad Alexandrië trokken... klommen Egyptenaren erop en gaven bloemen aan de soldaten. Mijn moeder maakte thee en kookte voor wat ze die arme legerjongens noemden. En nu de grote demonstraties voorbij zijn... springen militairen van hun tanks als ik mijn honden uitlaat. Ze dollen met de beesten en maken grapjes met mij. We roken samen een sigaretje en praten even. Elke eerzame burger is verantwoordelijk voor de veiligheid in de Egyptische buurten. Met z'n allen houden we boeven en knokploegen tegen. De nachten waren lang en saai toen ik tijdens de revolutie de buurt van mijn moeder bewaakte. Berichtjes van het leger hielden me op de been. En toen kwam dit smsje. De Hoge Raad van het leger erkent jullie eisen... en samen zullen we zorgen dat ze zo snel mogelijk worden ingewilligd. Onze stem werd verhoord. De revolutie was geslaagd. Wat een opluchting. Deze revolutie werd op Facebook geboren. Door het oude regime werden we neerbuigend de Facebook Kids genoemd. En nu heeft de Hoge Raad van het leger een eigen Facebookpagina. Ze doen er een mededelingen en wij, de Facebook Kids, kunnen suggesties doen en feedback geven. Oh wat een ironie. En we houden het leger niet alleen scherp op hun Facebookpagina. Nog steeds gaan veel mensen naar het Tahrirplein in Cairo... als we vinden dat de veranderingen te langzaam komen... of mensen van het oude regime te lang op hun plek blijven zitten. <tie> Dit smsje van de Hoge Raad van het leger ik vlak voor het weekend. We hebben 30 jaar gewacht op verandering. Nog een klein beetje geduld alsjeblieft. Jullie kunnen best nog heel even wachten. En dat klopt. Want het mooiste moet nog komen. Wordt een bijdrage van Hussain El Shafi op nos.nl. Dan doorklikken naar weblogs. Kunt u de bijdragen terugluisteren en reageren. Er zijn weer goede deals bij KPN. Onze topaanbiedingen voor ondernemers.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 Dat begint met een telefoontje aan ons. Waar het overigens zelden bij blijft. Theodor Gielse Private Bankers. Serious money taken seriously. Radio 1. Het NOS-journaal. Hillen en de Kamer om Marina-affaire. En NAVO observeert Libië vanuit de lucht. Het is bijna half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Minister Hille van Defensie moet in de Kamer uitleg komen geven over misstanden bij een onderdeel van de marine. Dat willen de SP en de PvdA. Hille liet de Kamer gisteren weten dat hij niks wist van de misstanden die de Volkskrant zaterdag aan het licht bracht. Zelfverrijking, diefstal en intimidatie door leidinggevenden. De SP is verontwaardigd.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 Verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km per uur is geen goed idee. Er zullen meer slachtoffers vallen, het is niet goed voor het milieu... en de doorstroming vermindert. Dat zegt landelijk verkeersofficier Co. Spee in een blad van het OM. Op de afsluitdijk in een deel van de A7... mag bij wijze van proef sinds vorige week 130 worden gereden... en het kabinet wil dat op meer trajecten invoeren. De Tweede Kamer praat er morgen over met minister Schulz van Hagen van Verkeer. De NAVO heeft AWACS radarvliegtuigen ingezet boven Libië. Om een beter beeld te krijgen van de situatie in het land... en volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Daalder... wordt er ook gekeken naar het instellen van een vliegverbod. Dat gebeurt op, op verzoek van onder meer Groot-Brittannië en Frankrijk. Maar Rusland ziet een vliegverbod niet zitten... en zegt dat het zijn veto zal gebruiken in de VN-veiligheidsraad. En Daalder zegt dat een verbod weinig effect heeft tegen de helikopters... die de troepen van Gaddafi inzetten. Kort aan de MOB, daar zullen toch weer terreurzaken worden behandeld. President Obama maakte daar twee jaar geleden een eind aan. Omdat terreurverdachten er geen eerlijk proces zouden krijgen. Maar de Republikeinen in het Congres werkten niet mee aan het berechten van de verdachten door gewone rechtbanken. Volgens defensiespecialist Lawrence Corp kan Obama niet veel anders doen. Anders komt de berechting helemaal stil te liggen. Well, what it means is hand The Congress says you can't transfer the prisoners to any place in the United States. You can't hold civilian trials, so he's Dus keep it open and he's going to go to military commissions, which is the only way to keep the process moving. Obama blijft erbij dat Guantanamo op termijn dicht moet. In Colombia zijn 23 medewerkers van een oliemaatschappij ontvoerd in het oosten. Het is niet duidelijk of de FARC erachter zit of drugsbendes die ook actief zijn in het bergachtige oosten van het land. De slachtoffers, allemaal Colombianen, waren op zoek naar olie. Volgens de Colombiaanse radio werden ze meegenomen uit een kamp. 23, al menos 23 trabajadores van een petrolera multinational in het municipio de Cumaribo, in het departement del Vichada. En de Amerikaanse acteur Charlie Sheen is zijn hoofdrol kwijt in de comedieserie Two and a Half Men. Warner Brothers heeft hem op staande voet ontslagen. vanwege zijn houding ten opzichte van vrouwen en zijn drankgebruik. Niet alleen in de serie, maar ook daarbuiten. De opnamen werden in januari al stilgelegd omdat Sheen een ontwenningskuur zou volgen. En eind februari stopte de opname helemaal nadat hij een producent had beledigd. Volgens filmkenner Jacques Goderie betekent dat het einde van Charlie Sheens carrière. Ik denk dat de toekomst voor hem, voor wat betreft het acteren, dat het uh, min of meer uh, in shambles ligt. Het was een goede acteur. Hij is... Uh... Afgezakt nu naar een status waarbij je je afvraagt: wie zal er ooit nog met hem een televisieserie willen maken? Schijnde streep een film. Ik denk dat dat voorlopig niet het geval zal zijn. Jacques Godery over Charlie Sheen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online. Vandaag krijgen we nog een hele mooie dag met strak blauwe luchten en volop zon. Maar vanaf morgen wordt het allemaal anders. Het hoge drukgebied waar we het zonnige en droge weer aan te danken hebben... trekt vandaag weg naar Oost-Europa. De wind die draait daardoor naar het zuidwesten tot westen... en brengt zachte maar vochtige lucht aan. Er komt dus meer bewolking en van tijd tot tijd valt er een beetje regen. Het zal wel iets zachter worden, de kans op nachtvorst neemt ook af. Nou, vanochtend vriest het op de meeste plaatsen nog licht, maar de zon die komt erop, dus de lucht zal wel snel opwarmen. Vanmiddag is het dan volop zonnig en dan wordt het uiteindelijk een graad of acht. Op de Wadden wordt het iets frisser en in Limburg loopt de temperatuur lokaal op naar elf graden. Morgen is het bewolkt en kan er af en toe een beetje regen vallen. Er staat een stevige wind en het wordt ongeveer negen graden. En de rest van de week blijft het licht wisselvallig met vooral op donderdag veel wind. En de temperaturen die liggen overdag zo rond een graad of 8 à 10 en s'nachts boven het vriespunt. En dit is de ANBB Verkeersinformatie. Vanwege carnaval in het zuiden van Dant is het een beduidend minder drukke ochtendspits. Normaal zouden 125 kilometer moeten staan. De teller staat nu op 40 kilometer. Nou, het stelt al niet zo gek veel voor. De meeste vertraging op dit moment op de A28 naar Utrecht. Daar staat bij Amersfoort een file van 5 kilometer. Zaken binnen zaken en oorspraak is oorspraak. Zat denken wij de roer.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 GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Koop nu een iPad, 16 gig WiFi fi en 3G voor maar 369 euro. Bestel nu op telzoon.nl. Telzone.nl. Op is op.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl natuurlijk. En via Twitter voor uw vragen en opmerkingen. Onze account is NOS Radio 1. Er zal vanavond gedineerd worden. Connie en Beatrix eet bij de sultan van Oman. Samen met kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima. De linkse oppositie in de Tweede Kamer en ook de PVV zijn tegen het etentje. Een GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent heeft daarom een spoeddebat aangevraagd. Niet dat het privé daarmee zal worden afgeblazen... maar toch is een spoeddebat nodig volgens Van Gent. Nou, dat is nodig omdat aanvankelijk, en daar is vorige week ook discussie over geweest... er een staatsbezoek zou plaatsvinden naar Oman. Dat is uitgesteld, dat staatsbezoek, ook naar discussie in de Kamer... en gezien de situatie in Oman of dat niet uitgelegd zou kunnen worden... als steun aan het regime... Uh, en een dag later hoor ik opeens dat er nu een privé diner plaatsvindt. Nou, dat vind ik toch echt een hele kunstmatige scheiding tussen staatsbezoek en privébezoek. Vandaar dat ik uh, de premier opheldering ga vragen. Wat heeft zo'n debat nou nog voor zin als u eigenlijk al weet dat het diner toch doorgaat? Nou, het debat heeft wel degelijk uh, zin. Ook het staatsbezoek uh, was onderdeel van debatten in de Tweede Kamer. Uh, dat geldt ook voor het uh, privé-diner, zoals dat uh, heet, want de premier en de koningin hebben daar overleg over gehad. En ik wil gewoon opheldering. En dat kun je ook achteraf uh, vragen. Ja, waarom hier naartoe is besloten, terwijl eerder was gezegd we laten dat staatsbezoek niet doorgaan, want dat zou een ja, een ondersteuning kunnen betekenen van het regime in Oman. Maar bedoelt u daarmee dat dat debat ook zin heeft om herhaling in de toekomst te voorkomen? Zeker om herhaling in de toekomst te voorkomen... en ook de vraag te stellen of zo'n privédiner ook niet politiek uitgelegd kan worden... door de sultan van Oman. Dan denk ik van, dat lijkt toch een beetje diplomatiek geknoeien wat nu plaatsvindt. Dan kun je maar beter een heldere lijn trekken. Ik vind dat dat nu niet gebeurt met mij een meerderheid van de Tweede Kamer. Dus dat lijkt me alle reden om daar opheldering over te vragen. Wat doet dit allemaal voor de positie van de koningin? Nou, ik denk uh, dat hij er niet beter op wordt uh, op deze manier, want uh, eigenlijk wordt de, de koningin nu in een positie gemanoeuvreerd uh, dat ze onderdeel is van maatschappelijk uh, debat door de manier waarop dit plaatsvindt. Hè? Een, een staatsbezoek wordt een privédiner. Uh, en de premier heeft wel degelijk dit ook met de koningin besproken. Ja, en De premier moet natuurlijk eigenlijk het staatshoofd hierin beschermen... omdat de premier ook degene is die de ministeriële verantwoordelijkheid draagt. En als het echt een privé privédiner zou zijn... dan had de premier het ook niet met de koningin hoeven te bespreken. Dus de premier doet het op dit terrein niet goed? Nou, ik vind het uh, op zijn minste discutabel. Ik vind de scheiding ook heel uh, krampachtig. Uh, uh, vandaar ook dat ik de premier de gelegenheid wil geven... Uh, bij een spoeddebat om dit uh, uit te leggen. Want dat hij wat heeft uit te leggen, ja, dat staat voor mij buiten kijf. Goed, zo dadelijk praten wij verder over dit onderwerp. Dat doen we met uh, Gerrit Ibema, oud-staatssecretaris van Economische Zaken. Hij is wel eens op handelsmissie naar Oman geweest. We hebben hem wel wat vragen te stellen. Dan de sports. Tom Hek, goedemorgen. Eén goedemorgen. Hij gaat weg, maar niet gelijk. Nee. Louis van Gaal hebben we het natuurlijk over Bayern München trainer. Het eind van het seizoen moet hij pas vertrekken, besloot de clubleiding van Bayern gisteren. Dat is helemaal niet des Bayerns. Is het wel logisch? Nee, ik vind het eerlijk gezegd ook heel uh, onlogisch. Want uh, ja, je hebt vertrouwen in iemand of je hebt geen vertrouwen in iemand. Eigenlijk zeggen ze nu, Roemenieke zei dat ook uh, zonder eromheen te draaien afgelopen, Het vertrouwen is weg. Uh, we zitten op een dieptepunt, zei die. hij. Uh, we hebben sportief andere routes gekozen. En dan zeg je als het ware toch nog tegen iemand, maar maak het seizoen nog maar even af. Een beetje natuurlijk ook uit pietijd door wat er vorig jaar allemaal wel gehaald is in Bayern. Maar ik vind het toch uiterst uh, vreemd. Het is een beetje alsof ze tegen ons zouden zeggen, maak nog twintig slechte uitzendingen. En daarna gaan we weer serieus verder, zeg maar. Ja. Dus het, het, het komt mij heel vreemd over. En je moet even bedenken dat er altijd een aantal spelers in zo'n groep zijn... die toch al niet zo gecharmeerd zijn van de trainer. Welke trainer er ook is, dit speelt altijd. Nou, die zullen nu helemaal niet meer wat dat betreft naar hem luisteren. Het gezag is natuurlijk totaal ondermijnd. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat uh, gaat uitpakken. En daar zat ook nog één woordje in. Maximaal tot het einde van het seizoen. Dus er kan natuurlijk altijd nog wat gaan gebeuren in de komende weken. Anderzijds heeft Van Gaal zich wel alles uit hele listige en benarde posities kunnen bevrijden in zijn leven. Maar uh, dit is een Houdini-act uh, die weer alle voorgaande moet gaan overtreffen. Ik, ik ben toch heel benieuwd. Maar het, het, het komt mij toch vreemd over. Zo'n grote club, zo'n grote trainer. Dat dit uiteindelijk als een soort compromisje... het zou bijna in Den Haag gebeurd kunnen zijn, zou je denken. Misschien zou die uiteindelijk nog zijn vinger kunnen opsteken naar Bayern... als die de Champions League wint. Ja. Even naar vanavond, hè? Uh, Barcelona tegen een uh, Arsenal thuis. Ja. Vorige week vloer Barcelona met 2-1. Terwijl je ja. toen... Ja, daar moet ik toch even aan refereren. Dat ja, ik zeker was van maar, de overwinning, hè? Ja, ja. En ik blijf dat doen. Dus ik steek <laughs> mijn nek nu nog verder in de stop. Morgenochtend ben ik er wel. Ik zal me niet ziek melden. Uh, Barcelona uh, gaat volgens mij gewoon winnen van Arsenal. Ondanks dat Arsenal waarschijnlijk over Fabregas... en misschien ook wel zelfs over Van Persie kan beschikken. Barcelona geen Puyol, heeft, geen piqué. Dat zijn de twee centrale verdedigers. Maar toch 1-2. Barcelona moet een goal maken. Geen goal tegen krijgen. Uh, Barcelona is de eerste echte grote proef. Ze kunnen alles in de vierde versnelling doen tot nu toe. Toe. Vanavond zullen ze vol moeten gaan. En ik zet mijn kaarten, ondanks alles, toch gewoon op Barcelona vanavond. Nee, dit is genoteerd. Ja, dit is genoteerd. Rustig op Arsenal wedden. Ja, uh, Tom, nee, dat is flauw. Je hebt het meestal goed hoor. Maar het uh, gevalletje van Persie moeten we toch nog wel even ja. bespreken. Uh, aan zijn knie geblesseerd, twee tot drie weken eruit. En een koude is week apart. later. Je hebt ja. het ook medisch onderlegd. Is dat nou, ja. weer er uh, is nu een verhaal dat het niet de spier was maar het kapsel, dat hij er wel last van heeft maar dan kun je niks kapot maken zoals het heet en dat als hij zelf niet al te veel pijn heeft dat hij wat zou kunnen doen, het is een beetje vreemd, Arsenal wordt ook een klein beetje beschuldigd tussen aanhalingstekens van ja, het is een soort spelletje om te spelen, dat hij er wel bij is hij is heel belangrijk voor Arsenal anderzijds leert de geschiedenis dat een niet 100% fitte speler opstellen in een dergelijke wedstrijd bijna nooit ergens toe leidt, hij heeft gisteren een test gedaan vandaag kijken ze hoe die ervoor staat en dan, uh, dan beslissen ze, het is een wel wat vreemd verhaal inderdaad. Drie weken eruit en een week later toch spelen. Maar het geeft wel het belang aan voor Arsenal, net als met Fabregas van deze wedstrijd. Ze hebben nog kans op de Engelse titel, maar ze willen zo graag eens iets in die Champions League. Maar dan zullen ze vanavond Barcelona uit moeten overleven. En je weet hoe ik daarover denk. Tom van ja, Veel plezier vanavond. Doei. Ben benieuwd morgen. Wat voor effect heeft de aanwezigheid van de Oranjes in Oman... nou op de handel tussen Nederland en Oman? Dat gaan we zo horen. Eerst naar John Sehoek. Hoe we de weg, John? Het valt allemaal wel mee, Lara. 18 files goed voor 66 kilometer. De drukste regio's op dit moment zijn Amsterdam en Utrecht. Twee langste files op dit moment op de A12 Den Haag naar Utrecht. 8 kilometer tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug. En op de A28 richting Utrecht Daar staat bij Amersfoort een file van 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Maar weer eens even schakelen met Mark-Robin Visser. Die is vanochtend in het Johannes Fontanes College in Barneveld. En daar vasten ze voor het goede doel. Zo'n 400 kinderen hebben hier vannacht de nacht doorgebracht in de gymzaal... en allerlei gangen van dit gebouw. En ze zijn zojuist uh, wakker gemaakt door hun begeleiders. Ze moeten nu verzamelen in de grote zaal hier. Ze hebben allemaal hun pyjamaatjes nog aan... Want, ze gaan nu eerst ochtendgymnastieken. stieken. een klein uurtje, komen alle andere leerlingen ook op school. Dus dat betekent dat alle slaapplaatsen schoon moeten worden, helemaal netjes. En dat we alle bagage, let op, van de jongens en de meiden, alles gaat naar 051. 24 uur niet eten voor het goede doel. Zip Your Lip heet de actie waar vandaag of één deze dagen zo'n 66 scholen in Nederland aan meedoen. Waaronder dus deze school in Barneveld. De leerlingen hebben om een beetje in de stemming te komen de nacht doorgebracht in de gymzaal met z'n allen. Ik denk niet dat er van slapen veel gekomen is. En ja, dan moeten ze nu de boel opruimen en dan gaan ze gewoon straks... Zonder een fatsoenlijk ontbijt de les in. Eén dag maar. Die kinderen daar die zitten soms al dagen zonder eten. Dus. Sterkte. Jullie zijn nu uh, allemaal je slaapzakjes aan het oprollen. En dan, uh, en dan de les in. Wat, uh, wat staat er op het rooster? Veel les. Maar wat voor les? Ik heb echt geen idee. Weet je dat niet? Wat ga jij doen? Nederlands, muziek, tekenen, potjes en voor de weken ook niet meer. Nou, veel succes vandaag. Ik loop even naar Niels de Wit. Goedemorgen. U bent een van de begeleiders die hier uh, vannacht een beetje toezicht gehouden heeft. Was het moeilijk? Uh, nou, moeilijk. Wij uh, meestal zeggen van... Uh, als jullie uh, niet hard schreeuwen, dan is het goed. En dat betekent dat wij het wat rustiger hebben en dat zij lekker druk zijn. Uh, 24 uur niet eten voor het goede doel. Hoe werkt het precies? Die kinderen hebben allemaal sponsoren gevonden. Ja, die hebben een sponsorlijst gekregen van Wild Vision. Uh, Wild actually... Vision, dat is de organisatie waar dit voor is? Ja, dat klopt. En uh, daar zijn ze mee op stap gegaan. Langs familie en vrienden en kennissen. En daar hebben ze geld opgehaald. Bent u van World Vision? Ja, dat ben ik inderdaad. Ja, u bent? Ik ben Esther van der Leden. U staat hier ontzettend met een brede lach te kijken, zo van dit gaat goed. Ja, dat klopt. Hier word je echt ontzettend enthousiast van. Super gaaf om te zien dat echt zoveel jongeren hier bij elkaar zijn... om uh, inderdaad sip lip uh, te doen. Ja. En dan ook nog vol energie. Ik uh, Respect zeg ik na een nacht zonder slaap. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de pegels, hè? Ook, Heeft ook. u al enig zicht wat dit gaat opbrengen? Ja, dat, dat heb ik zeker. En we hebben gisteren op kantoor al een lichtelijk vreugdedansje gedaan. Ruim 41.000 euro. En dat deze is school. Deze school. En dat is ontzettend veel geld. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. Er staat hier iemand. Word jij ook gesponsord? Ik word ook gesponsord, ja. En uh, voor hoeveel uh, sta jij in de boeken? Ik sta voor. Uh, wat is het, 62? 62 euro. Ja. ja. En daarvoor mag je 24 uur niet eten? Daarvoor mag 24 uur niet eten. Ik kijk hier naar een 16-jarige jongen, een jongen met hele kleine oogje. Ah. Jij ja, ook niet geslapen vannacht, denk ik? Nee. Nee, nee. Wat ga jij nou doen vandaag? Ik ga vandaag nog Zip Your Lip Radio doen. Oh, of, radio? We gaan een radio maken. Ik doe ook radio. Je doet ook radio. Wij ook. Waar, waar gaan jullie dat doen? We doen naar 010 Jongen de hoek bijna. Oké, okay, dan kom ik straks uh, naar 010. Dan gaan we samen even een potje radio maken. Een potje Zip Your Lip Radio vanuit Barneveld. Marco Robin Visser, u hoort hem straks weer. Koning en Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... zitten vanavond aan het diner bij Sultan Caboes van Oman. Privé, want omdat het al weken onrustig is in Oman... is het officiële staatsbezoek aan het land afgezegd. Dat betekent ook dat de handelsmissie... naar die rijke oliestaat niet doorgaat. Wij praten over het diner en het staatsbezoek met Gerrit Ibema... oud-staatssecretaris van Economische Zaken... destijds verantwoordelijk voor buitenlandse handel. Ibema, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Rensen. U bent zelf ook wel eens op handelsmissie geweest hè? naar Omaan. Hoe was dat? Ja, dat was uh, heel bijzonder. We waren toen op een handelsmissie naar, naar de regio daar. Ik herinner me dat we begonnen in Abu Dhabi. Toen naar Dubai en dat we uh, de zaak hebben afgesloten in Omaan. Je treft daar een hele bijzondere ja, gemeenschap, cultuur aan. Met. Uh, ja, met nogal wat uh, handelsbelangen, omdat Oman heel strategisch in die regio ligt. Mm -hmm. wat, wat voor belangen heeft Nederland, of had Nederland toen? Nou, in die tijd, en ik denk dat dat niet zoveel veranderd is... waren het vooral belangen op het terrein van energie. Shell is nogal aanwezig in Oman. En bovendien, vanwege die strategische ligging... Uh, waren er toen hele serieuze plannen. En die zijn ondertussen ook, voor zover ik weet, voor een groot deel uitgevoerd... om... Uh, een compleet nieuwe haven te ontwikkelen, uh, Sohor. En daar waren uh, ja, belangrijke contacten tussen de autoriteiten van Sohor en de autoriteiten van Oman uiteraard en de autoriteiten in Rotterdam. En daar speelden dus hele grote economische belangen, want als je echt een hele grote haven wilt ontwikkelen in die regio, en dat was de bedoeling, dat is dan steeds de bedoeling, en daar is me volop mee bezig voor zover ik weet. Dan uh, ja, daar moet daar gebaggerd worden, daar moeten kaders worden aangelegd. Uh, dat gaat heel ver natuurlijk. De He, installatie installaties u... worden aangelegd. Dus het, het, het gaat echt om enorme grote belangen. Ja, grote belangen, dan denk ik ook aan grote bedragen. Heeft u enig idee? Nee, dat weet ik op dit moment niet meer. Uh, in die tijd speelden zeker hele grote bedragen. Maar uh, kijk, Oman is op zich een, uh, een rijk land. Vanwege die, uh, de olie die er zit... Het is een vrij klein land en dat betekent dat men dus ook heel veel geld heeft... om te investeren, onder andere in projecten zoals havenontwikkeling. Ja. Nou, meneer maar dan was die handelsmissie die nu op stapel stond natuurlijk wel van groot belang. Denkt u dat de koningin, haar majesteit, samen met Willem-Alexander en Maxima... daarheen gaat, puur uit, uit beleefdheid toch? Of is dat dan toch een verkapte handelsmissie? Nou ja, de situatie is natuurlijk nu helemaal veranderd, hè, omdat... Uh... De oorspronkelijke bedoeling, een, uh, een handelsmissie, zeg maar in het kielzog van een staatsbezoek, uh, nu niet meer speelt. Uh, dat is wel, moet ik zeggen, de meest effectieve manier om zaken te doen. Ja. Omdat je dan, uh, ja, als je met je staatshoofd ergens uh, komt, dan kom je op het allerhoogste niveau binnen. En ja, dat betekent dat dan de omstandigheden eigenlijk het meest gunstig zijn om tot goede zaken te komen. Maar wat denkt u dat de Kom. reden is dat, dat de koningin toch gaat? Is het dan toch om de zaken warm te houden... of is het puur privé relaties met de sultan? Uh, dat vind ik moeilijk om daar wat van te zeggen. Uh, het, voor zover ik weet zijn er uh, al hele lange... Uh, ook persoonlijke en privé relaties... tussen de koninklijke familie en het Sultanaat daar... Uh, dus dat daar een, uh, een heel sterk privé-element nu in zit... Ja, of dat, het, dat men het probeert te beperken tot uitsluitend privé... daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Wat betekent het in een land als Oman dat um, het staatshoofd komt dineren? Hoe belangrijk is dat voor de handel? Ja, dat, dat is voor de handel is dat uh, van groot belang. Omdat je dan dus contact hebt op het allerhoogste niveau tussen landen... Mm -hmm. uh, de, de, de, voor zover ik weet zijn de betrekkingen altijd zeer goed geweest... tussen het sultanaat en onze koninklijke familie. Uh, en dat betekent dat je daarmee eigenlijk de meest gunstige omstandigheden creëert... om met elkaar allerlei zaken te bespreken... Ja, die, van, die van belang zijn voor de beide landen. Uh, u moet zich voorstellen dat, dat er een, een, een... als het goed is, en ik heb geen reden om daaraan te twijfelen... Als het goed is dat er dan een sfeer ontstaat waarbij je probeert elkaar zoveel mogelijk te helpen uh, en tegemoet te komen, uiteraard op zaken. Ja. Volgens mij zijn we hem kwijt. Bent u er nog? Nee hè? Nou, dat is heel jammer. Gerrit Ibema, als secret secretaris van Economische Zaken, we hadden contact met hem om te praten over uh, het Koninklijk Huis, dat gaat eten bij de sultaan. Uh, Sultan van, uh, van Oman. Uh, is weggevallen, helaas. Misschien kunnen we het straks nog even proberen. We gaan nu naar de kranten. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Ja, dan gaan we toch nog maar even door over dat diner vanavond bij de Sultan van Oman. Onze verslaggeefster Marike uh, de Vries is in Oman. Uh, Marike, staat er in de kranten veel over dat bezoek? Ja, in sommige kranten wel. Ik kan niet zeggen dat ze er enorm mee uitpakken. Uh, Daar heeft natuurlijk alles mee te maken dat uh, de Sultan gisteren zijn. Uh... Ongeveer zijn hele kabinet ontslagen heeft. Dus dat is vooral uh, voorpagina nieuws. Maar op de Muscat Daily staat de koningin toch met een klein pasfotootje vlak onder de kop. En daar wordt uh, uh, gerefereerd in een klein berichtje. De koningin van Nederland komt voor een tweedaags privébezoek. Uh, daarin zal ze ook een ontmoeting hebben met de sultan. Ze wordt op het vliegveld ontvangen door de vicepremier. Want de Sultan is hier ook premier. Dus ze wordt ontvangen door de vicepremier. door de minister van Cultuur, die ook eerder Willem Alexander en Maxima heeft ontvangen. De minister van Hoger Onderwijs en natuurlijk de Nederlandse ambassadeur. En de koningin zal vergezeld worden door kroonprins Willem Alexander en zijn vrouw Maxima. Hmm, zie ik daar nou? Want je hebt de foto al even doorgestuurd van de Muscadeli, Marieke. Een oranje ja, bootje? Daar zie je een oranje balkje, maar laat dat nou de kleuren zijn van de Muscat oh, oké. Okay. Dus het is ja. wel heel toepasselijk. Ja. En als je ook kijkt naar die voorpagina, en die zullen we zo meteen ook wel eventjes op internet laten zetten, dan zie je de koningin dus inderdaad vlak in een pasfotootje vlak onder de kop van de Muscat Deli. en dan de rest van de pagina zijn allemaal pasfoto's van de uh, ministers die ontslagen zijn, en de nieuwe ministers die de sultan heeft aangenomen. En dan krijg je het effect dat het net lijkt... Alsof de koningin aan het hoofd staat van al die nieuwe ministers. Dus als het ware een nieuwe ministerraad onder zich heeft. Een heel apart gezicht op de voorpagina. Oké, okay, nou we gaan ze inderdaad op internet zetten. Dankjewel Marieke. Ja, dan gaan we toch nog even naar Gerrit Ibema, oud-staatssecretaris Economische Zaken. Was het daar ook in Oman op, uh, op werkbezoek, op handelsmissie? Ja, Meneer Ibema, het staat wel groot in de kranten, of groot. Maar in ieder geval, ondanks alle politieke perikelen, staat het er toch in. Het, het is toch van belang voor zo'n land? Het is voor zijn land zeker van belang. Het, uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat, uh, dat men probeert nu op basis van een privébezoek... toch, uh, laat ik zeggen, de, ja, de voordelen te hebben van het contact op het niveau van, uh, van de staatshoofden. En dat, uh, ja, dat daarmee toch uh, misschien naar de toekomst toe... en uiteraard is dat afhankelijk van de ontwikkeling in Oman... dat er misschien toch naar de toekomst toe nog mogelijkheden zijn om daar een handelsmissie... Achteraan te sturen, die dan toch nog. Wil ik zeggen, de. Ja, de credits eigenlijk. kan gebruiken. van het, uh, van het staatsbezoek. Het, pri het privé. Nee, ik moet zeggen, het privébezoek. Uh. dat op dit moment. Uh, plaatsvindt. Maar dan moet je wel opschieten, Dan moet je niet te lang mee wachten dan. Nee, dat kan niet te lang duren natuurlijk, hè? Want. Uh, ja, op een gegeven moment ontstaat. zeg maar een soort momentum voor een dergelijk bezoek. Uh, en dan moet ook vrij snel in de slipstream daarvan. zo een dergelijke hans na, oma, moeten afreizen om daar ook nog de vruchten van te plukken. Goed. Nee, Iberma, hartelijk dank voor uw commentaar. Nog even terug naar de verschillende media. Die berichten over dat diner vicepremier Maxime Verhagen... die maakt zich op voor tweedaags bezoek aan Qatar. Dat uh, na het diner plaatsvindt via Twitter, heeft hij zojuist laten weten. Op weg naar Qatar om een delegatie van Nederlandse bedrijven te leiden... als onderdeel van het staatsbezoek van de koningin. Dan Libië. Gaddafi heeft de opstandelingen aangeboden een volkscongres te houden... om hem onder voorwaarden te laten aftreden, meldt Al Jazeera. Een van die voorwaarden zou zijn dat de veiligheid... en de bezittingen van zijn familie worden gegarandeerd leiders van de opstandelingen hebben laten weten... dat ze niet op het aanbod van Gaddafi ingaan. Ondertussen zou volgens de Telegraaf... topambtenaar Ed Kronenburg in Tripoli aankomen... om te onderhandelen met het Libische regime... over de vrijlating van die drie Nederlandse militairen. Ze zijn tien dagen geleden in Libië gevangen genomen. Kronenburg is secretaris-generaal... hoogste ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken... en onderhield ook vorig jaar na de vliegramp in Tripoli... contact met de autoriteiten. En dat contact zou wel eens zeer waardevol kunnen zijn... meldt de Telegraaf. In nou, het Belgisch Limburgse Genk is een medewerkster van de HEMA ontslagen omdat ze een hoofddoek droeg... meldt de Vlaamse kranten Standaard. De vrouw had bij de winkelleiding toestemming gekregen om een hoofddoek te dragen... maar volgens de woordvoerster van de HEMA waren de klanten er niet blij mee. De medewerkster wilde desgevraagd haar hoofddoek niet afzetten... waarop ze werd ontslagen. Een woordvoerster van de HEMA laat weten dat er geen klachten waren... over het werk van de vrouw. Blijkbaar ligt de hoofddoek in België veel gevoeliger dan in Nederland... maar dit uh, uh, wordt voor ons de aanleiding om hierover richtlijnen uit te werken. Dat is een woordvoerster in de standaard. Na acht uur meer over Libië, de Verenigde Staten en de NAVO laten dreigende taal horen. Een no-fly-zone lijkt dichterbij te komen. Vanavond om zeven uur ah. dichter der Talma laat het orgel jammeren. Nooit meer een volle kerk met daarin een koene bereider van het enorme monster dat keer op keer moet worden bedwongen. Luister naar Kunststof vanavond van zeven tot acht.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 taken seriously Dit is Radio 1